In België staken ambtenaren de hele dag tegen de pensioenplannen van de nieuwe regering. Treinen rijden niet, scholen blijven dicht, de post wordt niet bezorgd en het huisvuil wordt niet opgehaald. En mogelijk wordt ook het vliegverkeer getroffen. De regering van premier Di Rupo verhoogt de pensioenleeftijd van 60 naar 62 jaar. De ambtenarenbonden vinden dat ze veel te weinig zijn betrokken bij het overleg daarover. Drie prominente oud-politici waarschuwen voor nieuwe bezuinigingen. In Nieuwsuur zeiden oud-bewindslieden Bolkestein, Lubbers en Kok... dat die riskant kunnen zijn voor de economie. Volgens Bolkestein kunnen ze leiden tot verdieping van de recessie. Lubbers benadrukte dat de situatie nu anders is dan in de jaren 80... toen onder zijn leiding fors werd bezuinigd. Kok pleitte bij financiële tegenvallers voor grote hervormingen... op de woning- en arbeidsmarkt. Dan het weer nog. Vanochtend is het grijs met wat regen. Vanmiddag vanuit het westen droog, maar het blijft bewolkt en het wordt een graad of tien. En morgen verandert er weinig. Dit was het NOS-journaal. Het NOS Radio 1-journaal. Rick van de Westerlaken.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 En de asielzoekerscentra voor uitgeprocedeerde gezinnen... in Gilserijen en Katwijk zijn ongeschikt voor kinderen... zeggen UNICEF en Defence for Children. Minister Gert Leers reageert vanochtend in onze uitzending. En de huisartsen gaan vandaag staken... omdat ze ruzie hebben met de minister over hun budget. Een van die huisartsen vertelt waarom. En 69 hoogleraren zijn tegen de komst... van een tweede kerncentrale in Borselen. Dat en nog veel meer in het NOS Radio 1-journaal... tot half tien vanochtend. Rellig gisteravond bij de Amsterdam Arena. Daar werd de wedstrijd Ajax AZ gestaakt na een bizar incident. Terwijl Silas nu wat treuzelt en dan hey hey hey wat Zo. gebeurt hier? Zo. Er zijn supporters Zo. op het veld en een van die supporters die valt het doelman van AZ, Esteban aan. En Esteban is een Costa Ricaan die denkt: "Dat laat ik me niet gebeuren. Ik schop gewoon terug." Esteban kreeg voor die actie de rode kaart. AZ weigerde daarna om nog verder te spelen. Buiten de arena kwam het vervolgens tot ongeregeldheden, zegt de politie. Na de wedstrijd ontstonden er aan de noordzijde van de arena wat de ongeregeldheden. Er werden wat vernielingen gepleegd. Daarom is de ME ingezet. Er zijn wat charges verricht. Daarbij is ook een waterwerpen en er zijn er ruiters ingezet. En er zijn uiteindelijk een stuk of tien aanhoudingen verricht. De politie verwacht niet dat er nog meer mensen worden aangehouden. Meer over de wedstrijd Ajax AZ hoort u na dit nieuwsoverzicht. Het kabinet moet oppassen met extra bezuinigingen. Dat zeiden de oud-premiers Kok en Lubbers gisteravond in Nieuwsuur. En VVD-corrivé Bolkestein sloot zich bij die waarschuwing aan. Een bezuiniging betekent altijd dat er minder geld in de omloop is. Dat mensen minder verdienen, dus minder belasting betalen. En dan zou het die recessie wel eens kunnen verscherpen. Bolkestein zei verder dat hij bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking wel ziet zitten. Oud-premier Kok niet, al waarschuwde ook hij voor nieuwe bezuinigingen. We kunnen niet tegen andere landen zeggen, je moet je uh, huishoudboekje in orde brengen en zelf uh, achterover gaan zitten. Dat kan niet. Dus er zal, uh, als daar majeure tegenvallers zijn met economische groei, additioneel iets moeten gebeuren. Alleen moeten we heel erg oppassen voor overdrijven, doorschieten en, ik zou bijna zeggen, alleen maar de boekhoudmethode volgen. Want het gaat uiteindelijk ook om groeikracht van de economie. En gewoon maar domweg bezuinigen kan sowieso niet, zegt Kok. Hij roept het kabinet op ook te gaan hervormen. Ik denk dat het heel verstandig zou zijn om bij het overwegen van additionele bezuinigingen eh, zodanige besparingen te kiezen dat daar ook hervormingen op eh, verstarde arbeidsmarkten mee worden losgemaakt. Dat, dat u dan voor woning, van het ontslagrecht. Dat geldt voor de woningmarkt, geldt ook voor onderdelen van de arbeidsmarkt, geldt voor al datgene wat dus voor een meer dynamiek in de economie nodig kan zijn, eh, eh, zonder taboes. Het kabinet gaat voorlopig niets zeggen over eventuele extra bezuinigingen. In februari, als er nieuwe economische cijfers komen... wordt daarover een knoop doorgehakt. Al dus premier Rutte. Het CDA wil het aflossen van hypotheekschuld stimuleren. Als mensen meer aflossen op hun hypotheek... is de overheid minder kwijt aan de hypotheekrenteaftrek en wordt de schuldenlast verminderd. Want die enorme schuldenberg is reden tot zorg, zegt Kamerlid Eddie Blanksma.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 De oppositie heeft verheugd op het plan gereageerd. In België is gisteravond een landelijke 24-uur-staking begonnen. Sinds 10 uur rijden er geen treinen en ook de rest van het openbaar vervoer ligt plat. De Belgen protesteren met staking tegen de pensioenplannen van de regering, die roepen. Die zijn niet eerlijk, zegt deze vakbondsman.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 Wij hebben nogal geprobeerd gisteren door bonden op te wijzen dat dit absoluut niet strookt met de afspraken die zijn gemaakt rond wilde stakingen. Uh, en we willen ons inderdaad zeer uitdrukkelijk verontschuldigen bij de reizigers. De echte staking is dus vandaag. De ziekenhuizen draaien op een zondagsrooster. Scholen blijven dicht en er wordt geen post bezorgd. En voor wie vandaag met de auto naar België moet, er wordt een heel drukke spits verwacht. In de Finse havenstad Kotka is een vrachtschip met Patriot-luchtafveerraketten onderschept. Dat heeft de politie in Finland bekendgemaakt. In our investigation at the moment we have the information that we found 69 Patriot missiles on the ship en around 160 tons of, of explosives. 69 Patriot raketten dus en ook nog eens 160 ton aan explosieven. Het schip was op weg naar Azië. We know that the ship has come to Finland from Germany and it was supposed to go to South Korea. Of Zuid-Korea ook de eindbestemming zou zijn voor de wapens wordt nog onderzocht. Het schip voer onder Britse vlag. De bemanning wordt ondervraagd. Projectontwikkelaar Chip Scholl heeft advocaat Bram Moskovic aangesteld om de mijnneetzaak tegen de oud-rechter Westenberg vlot te trekken. Het bedrijf deed twee jaar geleden aangifte tegen Westenberg, maar het Openbaar Ministerie heeft nog altijd niet besloten tot vervolging. En dat is gek, zegt Moskovic. Ik doe dit mooie vak nu 25 jaar en ik heb nog nooit meegemaakt dat het OM er twee jaar over doet om op verzoek van een burger een andere burger te vervolgen. Althans om die beslissing te nemen. Chip Scholl beschuldigt de oudrechter van mijnneet in een eerder proces. De directeur van het bedrijf zegt dat het OM de zaak bewust op de lange baan schuift. De Turkse premier Erdogan heeft Frankrijk gewaarschuwd voor een slechtere relatie tussen beide landen. Het Franse parlement stemt vandaag over een wet die bepaalt dat de Turkse moord op anderhalf miljoen Armeniërs in 1915 genocide was. Wie die genocide ontkent riskeert straks een jaar gevangenisstraf. Premier Erdogan is woest over de wet. Şu anda we hebben tal van maatregelen klaar liggen, zegt Erdogan... zonder overigens concreet te worden. En hij zegt verder dat de relatie tussen Frankrijk en Turkije... beschadigd raakt als de wet wordt aangenomen. De Turkse regering zegt dat president Sarkozy met de wet... stemmen wil winnen van de Armeense gemeenschap in Frankrijk... voor de verkiezingen van volgend jaar. In Duitsland ligt bondspresident Wolf onder vuur. Wolf zou, toen hij nog premier van de deelstaat Neder-Saxen was... leningen hebben afgesloten bij een bevriende ondernemer... En dat is op zich niet strafbaar, maar het staatshoofd gaf later foute informatie over zijn relatie met die ondernemer. En als je staatsho staatshoofd bent, kun je dat eigenlijk niet maken, vindt de oppositie. Namelijk dahingehend dat eerst uh, dementiert wordt. Dat dan uh, gezegd wordt, het sei eine fehlinterpretatie, möglicherweise in de öffentelijke mening erfolgt. Dan wordt dan eingeräumd. Dat is alles zeer, zeer ongoed. Dat verlengert die debatte. Eerst ontkent hij alles, dan wordt het verhaal verkeerd begrepen. En nu is er toch wel weer wat van waar. Geen goed optreden. Dus vindt deze parlementariër van de linkse oppositie. Wolfs eigen partij probeert de kwestie dood te zwijgen. De respect voor het ambt des Bundespräsidenten gebiedt ook dat men niet kunstelijk versucht die debatte verder te voeren. Deswegen is het ook richtig dat er daar geen weiteren stellingen naartoe gibt. Uit respect voor het ambt is het goed om gewoon maar even af te wachten, zegt de secretaris van de regeringspartij CSU. Behalve op de lening van een half miljoen euro... is er ook kritiek op vakantiereisjes van Wolf. En ook zou een vriend 42.000 euro aan PR-kosten van een boek van Wolf... hebben betaald, terwijl die gift nergens is gemeld. In de Hongaarse hoofdstad Budapest... is een standbeeld van Apple-oprichter Steve Jobs onthuld. Het beeld is ruim twee meter hoog... en staat bij de kantoren van een softwarebedrijf. De Amerikaanse ambassadeur had warme woorden voor de onlangs overleden Jobs. There are really very few people who have had such a profound and positive impact on the world, such as Steve Jobs. He was our generation's Thomas Edison, Henry Ford, en Frank Lloyd Wright, all wrapped up into one enigmatic and pioneering innovator. Jobs was de Thomas Edison van deze tijd, zegt de diplomaat. Er zijn volgens hem maar weinig mensen die zoveel positieve invloed op de wereld hebben gehad als hij. Jobs overleed begin oktober aan kanker. Ja, De beurzen tot slot. Na een goede dag op dinsdag stond de handel op Wall Street gisteren weer een beetje stil. De Dow Jones-index steeg amper met 0,2 procent en de Nasdaq daalde 1%. procentje. De handelaren hielden zich koest na tegenvallende cijfers over de ICT-sector in Amerika. En dan kijken we ook nog even naar Japan. Daar staat de Nikkei-index vier uur na opening op een licht verlies. En dat was het nieuwsoverzicht. U kunt het terugluisteren. En daarvoor moet u naar nos.nl slash radio1. En daar kunt u zich ook nog abonneren op de podcast. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Rick van der Westeraken. Het is 12 minuten over zes. Het bekende Bospop-festival in Weert duurt volgend jaar weer twee dagen. Dit jaar en in 2008 duurde Bospop nog drie dagen. Maar vanwege een tekort aan grote namen gaat het festival weer terug naar twee. Voor volgend jaar, 7 en 8 juli, hebben ze in elk geval één grote ster weten te strikken. Lenny Kravitz. Het zwoele sol op de vroege donderdagochtend. Lenny Gravitz met Super Love. Het is 16 minuten over 6. Ja, het is topdrukte bij de voedselbanken. In drie maanden tijd is het aantal afnemers bij de voedselbanken met 15% gestegen. En vandaag gaan de kerstpakketten de deur uit. En verslaggever Mark Robin Visser die gaat in Rotterdam helpen inpakken, heb ik begrepen althans. Mark Robin. Goedemorgen, Rick. Goedemorgen. Je haalt me de woorden uit de mond. Wat heb ik daar nou nog aan toe te voegen? <laughs> Oké, okay, was dat het? <laughs> ja, nou dat was het eigenlijk wel. zeg. Dus dan, uh... Nee, vertel. Waar ben je? Nou, ik heb nog wel een hele prangende vraag... waar ik vannacht nog wel eventjes van heb wakker gelegen. Wat doen wij met 3000 kilo ingevroren kip? Dat is uh, een antwoord. Dat is een vraag waar ik uh, in de loop van de ochtend uh, een antwoord uh, op heb te krijgen. Maar even alle gekheid op een sterk stokje. Rick, alle bevroren kippen op een stokje. Uh, ik heb dramatische cijfers. Je noemde er net al, uh, al iets van. Uh, uh, de vraag naar voedselpakketten is enorm gestegen. Ik moest ook meteen denken aan uh, dat bericht van een week of twee geleden... Hè, dat er veel meer mensen worden afgesloten van elektriciteit en gas... omdat ja. ze de rekening niet meer betalen of niet meer kunnen betalen. Zegt u het maar. En er gaan ook steeds meer mensen onder het minimuminkomen komen. Nou, Kortom, dat is genoeg te bespreken op deze eerste winterdag. Want vandaag is de winter begonnen. Voor wie het nog niet weet, het valt mee hoor buiten valt reuze mee. Maar uh, dan toch maar even in het kader van de warme gedachten. en de kerst die voor ons staat. aandacht voor de Voedsel Rotterdam. En dus straks inderdaad met die 3000 kilo kip iets gaan doen. Ik denk dat ik uh, zelf ook de handschoenen maar aantrek. en de armen uit de mouwen. Vind ik een uh, goed initiatief, Mark Robben. Goed zo, fijn. Fijn om te horen, Rick. <laughs> Succes en tot later. Dankjewel. Daag. Ajax heeft een turbulent seizoen tot nu toe. Het incident gisteravond met een supporter komt daar dus nu nog eens bij. Ajax speelde een bekerwedstrijd thuis tegen AZ... en in de eerste helft liep een supporter het veld op. En die uh, belaagde de doelman van AZ. Esteban is dat en op zijn beurt uh, schopte die de man terug. Esteban kreeg rood en zijn coach gert Verbeek... besloot daarop zijn spelers van het veld te halen. Bas Ticheler vroeg aan Bert van Oostveen van de KNVB om uitleg. De eerste vraag is uh, vrij makkelijk, maar het antwoord vermoedelijk heel moeilijk. Uh, hoe nu verder? Nou, jij zegt dat goed. Uh, ik zal het proberen uit te leggen. Dat komt wel wat procedureel over, maar ik zal toch een poging wagen. Uh, op het moment dat een wedstrijd wordt gestaakt zijn er uh, drie mogelijkheden. Namelijk het uitspelen, het overspelen of de bereikte stand als einduitslag aanmerken. Uh, Daarvoor gaan er eerst rapporten van de scheidsrechter, van de waarnemer en van beide clubs naar de aanklager. Die geven vervolgens advies aan het bestuur betaald voetbal of er sprake is van schuld ja of nee. En op basis daarvan moet het bestuur een beslissing nemen wat er met deze wedstrijd gebeurt. Want het maakt uiteraard wel degelijk uit hoe de wedstrijd is gestaakt. Tuurlijk. dat is het eerste gedeelte. En het tweede gedeelte is vervolgens de meer tuchtrechtelijke vraag van wie heeft nu wat gedaan. Wat is het antwoord dan? Want ik ben heel benieuwd hoe de wedstrijd gestaakt is. Ja, de wedstrijd is gestaakt, uh, formeel, omdat AZ niet meer verder wilde spelen. Dus niet door de scheidsrechter? Nee. nee. Um, en wat is het logisch om dan te veronderstellen dat er nu gaat gebeuren met dat gegeven? Nou, alles wat ik daar nu over zeg is speculeren. Uh, daar moet de aanklager uh, naar kijken. De, uh, AZ heeft aangegeven, dat hebben ze ook in de persconferentie gedaan, dat zij niet meer verder konden spelen. Dat men niet meer in staat was om verder te spelen. Nou, uh, de aanklager zal dat moeten onderzoeken en zal moeten kijken of dat onderbouwd is, ja of nee. Heeft u daar nog overleg uh, met AZ over gehad en met Ajax in die zeg maar, eerste minuten nadat de wedstrijd stilgelegd was? Ja, ik ben vrij snel naar beneden gegaan. Ik heb gevraagd aan, aan beide teams uh, hoe zij uh, erin zaten. En uh, het antwoord van AZ was daarin uh, vrij helder. Vervolgens ben ik naar de scheidsrechter gegaan. Ik heb gevraagd of die medische situatie vanuit zijn standpunt nog een keer kon toelichten. Dat heeft hij gedaan. Uh, daarna ben ik nog een keer naar AZ gegaan en dat heeft niet geleid tot andere inzichten. Ik heb daar overigens ook geen druk op gelegd. Is er jurisprudentie? Uh, zijn er met andere woorden gevallen bekend waarin iets vergelijkbaars is gebeurd, bijvoorbeeld in een ander land? Ja, die zijn, die, die zijn er wel. Ik kan me dat geval met, uh, met Dida herinneren bij, uh, bij AC Milan. Uh, er, zijn, er zijn nogal wat gevallen bekend. Maar dan moet ik onmiddellijk bij zeggen dat het toegerechtelijk systeem in de verschillende landen ook wel wat afwijkt. Dus het is lastig om het één op één uh, te vergelijken. Ik heb uh, even snel gekeken, ik loop 15 jaar mee. Maar ik ken in Nederland in ieder geval niet een vergelijkbaar geval. Uh, dus we zullen dat goed moeten onderzoeken. Tot slot, uh, Bas Nijhuis heeft gezegd... Uh, de regels schrijven voor dat een uh, moment als dit... een rode kaart moet opleveren voor de keeper in dit geval. Uh, ik begrijp de commotie, zegt hij, maar ja, ik ben ervoor om de regels uh, te hanteren. Snap je die gedachtegang? Ja, die snap ik. Zij zei Bert van Oosveen van de KNVB in een gesprek met Bas Tichler. En later in dit NOS Radio 1 Journaal natuurlijk nog veel meer... over dat incident gisteren bij Ajax, Ajax tegen AZ. Ongekend geweld de afgelopen dagen in Syrië. In twee dagen vielen door gewelddadig optreden door het Syrische leger. Zeker 200 doden, zegt de oppositie. En als dat zo doorgaat, zal het aantal vluchtelingen... naar het buitenland zeker weer toenemen. In het noorden van buurland Libanon zitten er nu al 4.500. En uh, correspondent Sander van Hoorn zocht ze op. Natuurlijk een geluid van kinderen in een schoolgebouw. Maar dit is een schoolgebouw in het noorden van Libanon... wat is uh, verbouwd door de Verenigde Naties tot een, uh, een opvang voor vluchtelingen. Heel veel vluchtelingen die, uh, zitten hier bij familie, gewoon in huizen... Uh, het is een grensgebied, dus ja, heel veel uh, wederzijdse kennissen en familieleden die elkaar dus in dit geval opvangen. Ze krijgen wel voedsel van de VN, maar verder geen onderdak nodig, behalve de mensen die hier in deze school opgevangen worden. Nieuwsgierig worden er allerlei hoofden uit de klaslokalen gestoken die dus zijn verbouwd tot uh, een keuken en tot kamers. Daar is het niet uh, hong, khams, uh, lab, will, em, will, Vijf kinderen wonen hier, twee ouders dus, waar zij er één van is. En, uh, ze zitten allemaal in de kamer uh, op matrassen die op de grond liggen. En Die hebben ze dicht bij een oliekacheltje geschoven. op een <tien> selfie ze komen dus allemaal uit de regio Homs. En een van de vrouwen die vertelt dat een week geleden nog een familielid gedood is. Een jonge knul nog. Hoe volgt u hier het nieuws eigenlijk? Kijkt u dat op televisie? Ja, dan schiet ze in lachen uit en zegt ze dat er een groot deel van de dag... geen elektriciteit is om de televisie aan te zetten... die ze weliswaar van de Verenigde Naties gekregen hebben. En die lacherigheid is een beetje omdat dat een typisch Libanees probleem is. In Syrië zegt ze, hebben we wel elektriciteit. Maar daar kan ze dus niet naartoe. De meeste vluchtelingen die hier zijn als je met ze spreekt... Die uh, zijn niet eens zozeer bang vanwege het geweld, ja, natuurlijk ook wel. Maar uh, zijn vooral ook bang dat ze op allerlei lijsten staan van de Syrische geheime dienst. Dat ze dus met andere woorden, zodra ze terug proberen te komen naar huis. meteen opgepakt worden en wie weet wat er dan met ze gebeurt. Want zegt een andere vrouw in de kamer: mijn man zit nog altijd in de gevangenis, wat er van hem geworden is. Ik heb geen flauw idee. Ik Misschien dat het niet meteen voor uw man meteen zoveel luid maakt... maar er komen dus vandaag, als het goed is... waarnemers van de Arabische Liga aan in Damascus. Gaat dat een verschil maken? Denkt u dat de situatie daardoor zo rustig wordt dat u weer terug kunt naar huis? Ja, de vraag stellen is het antwoord geven, denk ik eigenlijk. Want ze zegt we zullen zien, maar ik denk niet dat het veel verschil gaat maken kleine witte container, een klein stukje verderop. Dichterbij kunnen we niet komen, want er is een plekje in, helemaal in het noorden van Libanon, waar je aan drie kanten omsloten bent door Syrië. En uh, we kunnen de auto ook niet uit, we mogen hier niet filmen, geen radio maken, want uh, je kunt het leger hier vandaan zien, zegt de chauffeur. De witte tent daar verderop, dat is het leger van Syrië. Op de daken van de huizen zitten ze. We zijn gestopt voor een oud huis. Een heel gezin woont hier, elf mensen, en het is vooral heel erg koud. Geen oliekacheltje hier, en ze wijzen me op het dak waar kleine gaatjes in de golfplaten zitten, waardoor de regen, zeggen ze zo, naar binnen kan. Op dit moment gaat het trouwens nog wel met de opvang van vluchtelingen in het noorden van Libanon, zegt de vluchtelingenorganisatie van de VN. Maar de angst daar is natuurlijk wel groot dat op het moment dat het geweld zo doorgaat als de afgelopen dagen, dat er hele grote stromen met vluchtelingen de grens overkomen en dan heb je echt een probleem. We woordenverslag verslag van correspondent Sander van Hoorn. Het NLS Radio 1 Journaal Sport.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 Vervolgens zag ik dat de toeschouwer op de grond viel en dat Esteban meerdere malen op hem intrapte. Goed, daarna heb ik natuurlijk kort overleg met iedereen, de assistenten, de vier official Want volgens de regels is dit een gewelddadige handeling door de doelman en zal ik hem de rode kaart moeten tonen. En als reactie op die rode kaart riep AZ-trainer Gertjan Verbeek zijn spelers op het veld... Riep hij zijn spelers op het veld te verlaten? De Alkmaarse club weigerde vervolgens om verder te spelen. volgens algemeen directeur Toon Gerbrands, omdat ze zich niet veilig meer voelden. Wij zaten samen op de tribune, Ernst, Stuart en ik. in ja, een heel kort tijd gebeurt er heel veel. En uh, ja, het enige wat ik kan zeggen is wij komen beneden. En uh, ja, die, die spelers die, uh, die voelen zich niet meer veilig. Na alles wat, wat er gebeurd is. En uh, nou, we hebben er overleg over gehad met, met de trainer. Met Ernst, die was, Ernst Stuart was eerst beneden. En ja, er was geen mogelijkheid meer om nog terug te komen op het veld. Dus uh, vanwege de, ja, de veiligheid die, die, die onze spelers zo voelden, uh, zijn ze niet teruggekomen. Over het vervolg op deze wedstrijd zal in Zeist worden besloten. Bert van Oostveen, directeur betaald voetbal van de KNVB, legt de procedure uit. Op het moment dat een wedstrijd wordt gestaakt, dan uh, zijn er reglementair drie mogelijkheden. Dat is overspelen, uitspelen of de bereikte stand als einduitslag aanmerken.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 Uh, dat betekent dat ik in ieder geval hoop en verwacht... dat wij uh, voor kerst die rapporten binnen hebben. En als dan zal het bestuur ook een beslissing nemen... over wat er met deze wedstrijd gaat gebeuren. Blijft nog over de vraag hoe dit kon gebeuren. Hoe kon de Ajax-fan op het veld komen? U hoort Ajax-directeur Jeroen Slob. We hebben beveiligers op de tribune staan. Hij is gegaan over een platform... wat wij voor invalide achter het doel hebben staan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 NEC en Herenveen bereikten de kwartfinale wel en beide op zeer eenvoudige wijze. NEC was met 3-0 te sterk voor de amateurs van Achilles 29, en Herenveen verpulverde met 11-1 FC Os uit de eerste divisie. Guus Hidding staat op het punt om in Rusland aan de slag te gaan. De achterhoeker zou een mondeling akkoord hebben met het kapitaalkrachtige Anji Magachkala, Kala, moet ik zeggen. Maar volgens een zaakwaarnemer Kees van Nieuwenhuizen is dat nieuws erg voorbarig. Hij is nu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 Februari, eh, vrijdag 10 februari is voor de aandeelhouders van Ajax de dag dat ze kunnen laten weten hoeveel vertrouwen ze nog hebben in de Raad van Commissarissen. De Amsterdamse Club heeft voor die dag een buitengewone aandeelhoudersvergadering uitgeschreven. De vereniging Ajax is met 73 procent groot aandeelhouder. De ledenraad, de spreekbuis van de vereniging, heeft alle commissarissen al verzocht af te treden. De volleyballers van Langhenkel Orion hebben de derde ronde bereikt van het Europese toernooi om de Challenge Cup. In Finland werd Sampo Pilavesi knap met 3-1 verslagen. De volgende tegenstander van de Doetinchemse club is Selver uit Estland. Radio 1. Het NOS-journaal. Met Dorald Megens. Goedemorgen over de gestaakte wedstrijd Ajax AZ. En de onrust der is zojuist in sportblok genoeg gezegd. Het overige nieuws: honderden huisartsen zijn van plan om vandaag drie uur lang hun praktijk te sluiten. Tussen tien en één doen ze alleen spoedgevallen. In die tijd debatteert de Tweede Kamer met minister Schippers over het korten van de vergoeding aan huisartsen. In België staken ambtenaren de hele dag tegen de pensioenplannen van de nieuwe regering. Treinen rijden niet, scholen blijven dicht, de post wordt niet bezorgd en het huisvuil wordt niet opgehaald. En mogelijk wordt ook het vliegverkeer in België getroffen. Het afgelopen jaar zijn wereldwijd 66 journalisten om het leven gekomen. Het zijn er negen meer dan vorig jaar, meldt de organisatie Journalisten Zonder Grenzen. Meer dan duizend verslaggevers werden tijdens hun werk gearresteerd. En een Amerikaanse man van 20 moet een familie in Texas... een recordbedrag aan smartengeld betalen, 150 miljard dollar. Dat is doordeel van een jury in een civiel proces. In de jaren 90 randde de man een jongen aan en stak hem in brand. Het slachtoffer overleed vorig jaar aan de gevolgen. En de dader is nooit strafrechtelijk vervolgd. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weeronline.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 Aan WB Verkeersinformatie, er staan twee files. Eentje op de A7 Hoorn richting Zaandam. Tussen Purmeren Noord en Alfred Wormer, 5 kilometer. En op de A9 maar richting Amstelveen. Tussen Beverwijk en het knopend Rottenpolderplein, 2 kilometer. Om geld voor het lokale ziekenhuis in te zamelen... verzint vijftige Chris iets nieuws. Ze besluit een kalender te laten maken. De dames van het onberispelijke Women's Institute uit Yorkshire... gaan naakt op de kalender. Het succes is overweldigend.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 Kijk op wakkerdier.nl. Een heel goedemorgen. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Het is drie minuten over half zeven. De asielzoekerscentra voor uitgeprocedeerde gezinnen in Rijen en Katwijk zijn ongeschikt voor kinderen. Dat zeggen UNICEF en Defense for Children. Het onderwijs is onder de maat en er is geen plek om te spelen. Verslaggever Colette van Une ging gisteravond op bezoek bij de familie Hassan. Die kwamen dertien jaar geleden naar Nederland. Ze hebben twee zoons van 8 en 12 jaar. En sinds november verblijven ze in Katwijk. Jullie hebben hier twee kamers. Twee slaapkamers waarbij in de ene kamer ook nog een tafel staat. Op allebei de kamers een kast. Een toilet en een douche, denk ik? Ja, geen woonkamer, geen... Ja. Je is gevangenen. Het voelt hier als een gevangenis, dat precies, zegt hij ze eigenlijk. De, precies hetzelfde, maar de deur is open. Waar de kinderen tot laat aan het spelen zijn. Hè? zijn nu ook nog aan het spelen, kleine kinderen. Kleine kinderen, tot tien uur spelen. Dan uh, tien uur, elf uur beginnen die vijftien jaar of zestien jaar. Tot twee uur niet slapen. Lachen, lawaai doen. Hele, hele nacht, ja.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 En hier, ja, openbare keuken en twee kamers. Ja, je kan echt je huiswerk maken. Elke dag ook stempelen, elke dag. Elke dag middag. Een weekend ook. Mag niet, de Boutergraans, uh, Katwijk gaan. Je moet altijd binnen Katwijk blijven en ja. iedere dag een stempeltje hebben. Ja, ja. Halen. elke dag stempelen. En uh, kerst, uh, kerst, ook kerstdagen mag niet, moet stempelen. Een nieuwjaar ook mag niet, moet stempelen.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 een reportage van Colette van Une en later deze uitzending reageert minister Gert Leers... op de situatie in die uh, asielzoekerscentra voor uitgeprocedeerde gezinnen. Hoe zou het met Orca Morgan zijn ruim drie weken na haar verhuizing naar het Canarische eiland Tenerife? Is ze daar bijvoorbeeld al een beetje gewend aan haar omgeving? Een impressie van Morgens verblijf daar in het zogeheten Loro Park.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 Ja, Morgan heeft het dus uh, goed naar haar zin op Tenerife. Vanavond op de televisie, in het uh, Jeugdjournaal en in het Achtuurjournaal kunt u ook de beelden zien uh, van Morgans verblijf daar. Projectontwikkelaar Chip Scholl heeft uh, advocaat Bram Moskovic in de arm genomen... om een slepende kwestie met het Openbaar Ministerie op te lossen. Al meer dan twee jaar doet het OM strafrechtelijk onderzoek naar een oud-rechter wegens mijnheed maar een beslissing om deze oudrechter rechter Westenberg al of niet te vervolgen... blijft uit. Jeroen de Jager doet verslag. In 2009 kwam door een uitspraak van het Hof in Amsterdam vast te staan... dat oudrechter Hans Westenberg onder Ede had gelogen. Hij beweerde dat hij als rechter in een chipshol-rechtszaak nooit had gebeld met de advocaten van de procespartijen. Terwijl dat aantoonbaar wel zo was. Het Hof heeft vastgesteld dat een aantal keer... de heer Westenberg al degelijk gebeld heeft... Een doodzonder voor een rechter. En het is dus eigenlijk heel eenvoudig om nu ook uh, te constateren... dat er Mijn Eet verpleegd heeft. Het ging namelijk ook, dat was de hele inzet van de procedure... die hij zelf gestart is, namelijk dat hij niet gebeld zou hebben. Nou, Er is nu vastgesteld dat hij wel gebeld heeft. Dus hij heeft bewust gelogen daarover. Al dus Peter Poot, directeur van Chipshol. Toen die Mijn Eet in 2009 kwam vast te staan... probeerde Chipshol dat aan te kaarten bij de bevoegde instanties. Uh, we hebben de Hoge Raad aangeschreven, de Raad voor de Rechtspraak en de rechtbank uh, Den Haag daarover. Die hebben gezegd, uh, wij doen niks. Uh, uh, en toen heeft uh, mijn vader uh, zelf een, een mijnheid aangifte ingediend. Dus omdat uh, justitie dit zelf naliet, hebben wij actie ondernomen. Uiteindelijk kwam de zaak in beweging en begon het Openbaar Ministerie in 2009 een strafrechtelijk onderzoek naar de mijnheid. En bijna 2,5 jaar later loopt dat onderzoek nog steeds. Ja, dat vind ik wel lang. Ik doe dit mooie vak nu 25 jaar. En ik heb nog nooit meegemaakt dat de OM er twee jaar over doet... om op verzoek van een burger, een andere burger, te vervolgen. Althans, om die beslissing te nemen. Advocaat Bram Moscovits is verbaasd dat dat onderzoek zo lang moet duren. Wat zit daar volgens hem achter? Zou dat trage onderzoek bijvoorbeeld te maken kunnen hebben... met het feit dat de verdachte een oud-rechter is? Uh, dat mag je nooit uitsluiten. Hoezo? Om, omdat het allemaal wat extra gevoelig ligt, denk ik. Dan is vervolgens de vraag hoe Moscovic de beslissing van het OM... om Westenberg al dan niet te vervolgen... Kan versnellen. Nou ja, ik ga wat leven in de brouwerij brengen. Dat dossier, dat dossier ligt daar maar, zeggen mijn cliënten. En ik ga de hoofdofficieren net de brief schrijven... om te kijken of ik hem zo ver kan krijgen dat er wat haast wordt gemaakt. Chipsel schrijft in een persbericht dat ze met Moskovits in zee zijn gegaan... omdat hij bereid is misstanden binnen het rechtelijk systeem bloot te leggen. En meneer Moskovits is toch een man die zeer veel naam heeft opgebouwd... in, uh, laten we zeggen, ook het aanpakken van uh, misstanden wat dit betreft, die ook durft in te gaan tegen rech de rechters hè? en uh, die ook successen daarmee heeft geboekt. Dus uh, als er iemand is die deze zaak in beweging kan krijgen, is het uh, meester Mossom iets. heeft het vermoeden dat het openbaar ministerie de vervolging van Westenberg bewust vertraagt om eventuele misstanden af te dekken leest Moscovits in het dossier dat dit aan de hand zou kunnen zijn. Het is me nog te vroeg om daar een, uh, een, een goed gefundeerde mening over te geven. Van de andere kant begrijp ik wel uit gesprekken die ik met mijn cliënten heb gehad... dat zij zich daarbij iets kunnen voorstellen. In een reactie zegt het Openbaar Ministerie dat inmiddels 30 getuigen zijn gehoord. Sommigen een paar keer en ook de verdachten zijn meermalen gehoord. Het onderzoek is nu bijna klaar. Eind januari valt de beslissing. Mocht Wessenberg niet vervolgd worden, dan laat Moskovits nu al doorklinken dat hij dan zal proberen vervolging af te dwingen. Kijk, als je een beslissing hebt en die zou negatief zijn, dan kan je naar het hof gaan om daar de vervolging af te dwingen. Het bedrijf dat dus eigenlijk in het leven was geroepen om businessparken te ontwikkelen rond Schiphol, zou in dat geval in de zoveelste gerechtelijke procedure belanden. <middels> Het puin van de pier van Scheveningen, waar afgelopen jaar een brand woedde... wordt vandaag per helikopter afgevoerd. Hoort u zo veel meer over? Maar eerst verkeersinformatie. Bij de ANWB zit Jolande van de Velden. Bij elkaar staat er nu 14 kilometer file. Eigenlijk weinig vertraging. Het enige wat opvalt is dat het wat drukker was net op de A1-A6. Dat had te maken met problemen met de spitsstrook op de A6... Op die A1 naar Amsterdam staat bij Knopend Muidenberg nu 2 kilometer. En op de A6 vanuit Lelystad naar Muiden... bij het knooppunt Muidenberg ook 2 kilometer. En verder op de A9 een wat langere file van Alkmaar naar Amstelveen... bij het Knopend Velsen staat 3 kilometer. En moeten de automobilisten ook nog rekening houden... met speciale omstandigheden vandaag, Jolanda? Nee, donderdag begint de spitsmeester wat later. En ik denk dat uh, rond half 9 dat we op ongeveer 200 kilometer uitkomen. Dankjewel, Jolande van der Velde bij de AWB. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Rick van der Westeraken. En het is uh, kwart voor zeven. En in Rotterdam is verslaggever Mark Robin Visser bij de Voedselbank. Ja. Dit valt eigenlijk reuze mee, hè? Eigenlijk, Willem, dit. Ja, dit, is, dit is hartstikke vers natuurlijk. Dus, ja. uh, Sorry, Rick, ik zei vanmorgen dat ik, dat ik diepgevroren kip moest gaan sorteren. Maar dit vers. valt reuze mee. Ja, het is helemaal vers. Dus uh, is het zit binnen. al in helemaal. een zakje ook. Ja, nou, nou, die worden nu nog ingepakt. Oh. Straks komen er nog mensen komen wat vroeger. En die pakken dat nog even in. En ja. dan om uh, kwart over negen, half tien, dan gaan we dus, uh, dit in de, in de kratten gooien. Het meest... Uh, Veelzijdig een stukje vlees? Ja, ja, dat is natuurlijk een heel, heel hebben goed... Ze, hebben deze kippen nou ook een goed leven gehad? Uh, nou, volgens mij... Gaat volgens... er niet op, hè? Gaat er niet op, maar volgens mij zijn het wel kippen. Het ziet er goed we uit. kunnen het er niet meer na vertellen. Dat nee, is duidelijk. Nee, helaas, helaas. U, en sorry, u heeft 3000 kilo kip? Ja, dat klopt. 3000 kilo kip. Hoe kom je, hoe kom je aan 3000 kilo kip? Nou, dat, uh, we, we krijgen dat via een sponsor. Dus via een, een bedrijf. En uh, ja, ik, Die meneer heet Arthur. Ik weet alleen helaas zijn achternaam niet... En het klinkt een beetje geheimzinnig. Ja, ja, ja, ja, ik heb 3000 kilo kip van een Arthur. Verder ja, weet ik niet nee, hoe die heet. Nee. <laughs> en dit is wel, het is natuurlijk wel. is natuurlijk een luxe, uh, luxe gebeuren. Want ja, dit, dit krijgen we nooit. Dat hebben we maar één keer per jaar hebben we dit. En dat is uh, voor de kerst en dat is voor de mensen natuurlijk. In Rotterdam, uit de grote kunst. Dat is natuurlijk ideaal uh, voor de mensen die op de armoedegrens leven. om dit uh, Hoeveel, uh, hoeveel, met 3000 kilo kip, hoeveel, hoe gaan we dat verdelen? Nou, er uh, worden die zakjes gedaan. En ja, die zitten er al in, dus ja, dat... Uh, ja, maar dat, dat wordt dus echt uh, dadelijk straks ook. Dit is maar een gedeelte. Oh. Ja. En, ja. Dus, en die zakjes wegen ongeveer 1 kilo. Okay. Dus, uh, 1 kilo, 1,1 kilo. Een nou, kind kan de was doen, dan hebben ja. we 3000 uh, zakjes. Ja, dus ja. Komen we daar, komen we daar mee, ver mee? Ja, we maken er, uh, vandaag uh, 2840 kratten. Dus dat is er uh, 2840 van die zakjes. We hebben nog wat te doen. Ik zie achter, uh, Rick, ik, ik blijf hier voorlopig hoor, want we zijn voorlopig nog niet klaar. Een hele lange tafel. Ja. Uh, daar gaan we straks staan met z'n allen. Ja, met gaan met we hoeveel er... mensen gaan we daar staan? Nou, we, uh, als we dus de band gaan starten en het hele gebeuren... Dan, is, dan werken we ongeveer met 80 mensen Werken we hier vrijwilligers. Allemaal vrijwilligers die hier allemaal uh, gaan werken. Ja, maar ik ben hier ook vrijwillig. Ja, ik ook. <lacht> maar u betaalt u niet. <lacht> En dan gaan we die kip. En wat doen we er dan nog meer in? Kunnen we nog een ja. tipje? We moeten niet alles vertellen natuurlijk. Nee, nee, nee. Maar, anders is het geen verrassing. Er gaat, er gaat dus brood in, zuivel in. En, en, en, en, en, bepaalde luxe dingen. Uh, uh, appelmoes gaat erin. Uh, nou. Pindakaas. Een, een hele hoop luxe, luxe artikelen. Juist voor de kerst. Ik ga hier ook nog eens even rondshoppen bij de voedselbank. Want er staat hier pellets hoog opgestapeld. Kijken wat jullie allemaal hebben. We gaan er een leuke ochtend van maken. Terwijl het eigenlijk natuurlijk niet leuk is. Nee, nee. Het is helaas een beetje triest. Het is helaas noodzakelijk. Maar we gaan voor het warmte Kerstgevoel. Dat is heel belangrijk. Op deze eerste winterdag. Oké, okay. ja, tot straks. Een vrolijke lachen vanuit Rotterdam bij de Voedselbank. Het is 12 minuten voor 7. Door een uitslaande brand op de pier in Scheveningen begin september is flink wat schade ontstaan. Er moest een hoop gesloopt worden. En al dat materiaal moet natuurlijk ook worden afgevoerd. En dat gebeurt vandaag op een bijzondere manier per helikopter. Michiel Schimmel van Sloopbedrijf Kolen, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, hoezo een helikopter? Uh, nou, allereerst de hele bijzondere locatie van de pier. Wat het uh, vrijwel onmogelijk maakt voor ons om er uh, met. Uh, ...kranen te komen. Ja. Uh, nou ja, als we dat zouden willen, zou dat uiteindelijk uh, uh, wel te doen zijn. Maar dan zouden we bijvoorbeeld het uh, strand moeten afsluiten. We zullen met uh, rijplaten over het strand uh, in de weer moeten. En daarvoor is eigenlijk in alle eerlijkheid de klus dan weer uh, te klein. Oké. Okay. Dus we hebben gekozen voor uh, deze oplossing, omdat we in een, nou, in een twee uur... Uh, ...klaar zijn met alle afvoer. Ik kan me ook voorstellen dat je een boot zou in kunnen zetten. Ja, uh, dat komt uh, goed uit, want uh, die uh, heeft de firma al. Aha. Maar die uh, wordt ook ingezet vandaag, die boot? Ja, ja, ja, ja. dat is ons uh, supply-schip uh, De Amy. En die uh, ligt ongeveer een kilometer vanaf de kust. En die uh, is uh, groot genoeg om uh, de honderd zakken te, te laden. Ah, dus u gaat met die helikopter. Leg eens uit hoe het precies gaat dan uh, vanochtend. Ja, nou, de, de, het, de, de woning bovenop het schateiland van de, van de Valk amusementenhal is in september afgebrand. Wij hebben dat in de afgelopen twee weken gesloopt en uh, in uh, zakken gestopt. Dus we ja. hebben alles klein gemaakt en op dit moment staan er dus zo'n honderd zakken uh, en de, de woning is uh, nou helemaal weg. Ja. Dus nu zitten we met die zakken. En uh, met een helikopter die uh, vanmiddag of uh, vanmorgen rond de uur op aankomt. Gaan we die zakken stuk voor stuk naar het schip brengen. En die ligt dus een kilometer uh, voor de kust op zee. Um, ja, en wat op. gebeurt er dan met al die zakken op dat schip? Nou, die worden vervolgens uh, naar. Uh, het schip gaat naar de haven van de IJmuiden. Uh, vervolgens uh, naar Amsterdam uh, zoeken we een. Uh, een geschikte locatie, daar zal sortering plaatsvinden, de verschillende ja. afvalstromen gescheiden worden en dan gaat het naar de afvalverwerking. Nou kan ik me voorstellen dat de weersomstandigheden vandaag nog wel belangrijk zijn, hè, voor ja. zeker om zo'n helikopter daar te, te laten landen. Ja, dat is, dat is waar. Uh, maar uh, we hebben dat natuurlijk uh, nauwlettend in de gaten gehouden de afgelopen dagen en uh, vandaag uh, geprikt. Dus uh, het, nou ja, het ziet er ernaar uit dat het windkracht 4 uh, wordt en dat is uh, nog prima te doen. Oké. Okay. En, en wat voor soort helikopter hebben we het over? Dat is een, uh, een helikopter met een liftcapaciteit van 1000 kilo. Het is, een, uh, is dat ik, bijzonder? Uh, nou, uh, dat is bijzonder in de zin dat wij uh, ervan uit gingen dat die zakken uh, tot, tot 800 kilo zouden wegen. Maar het is bij sloop nooit helemaal uh, te voorspellen wat je allemaal uh, overhoudt en wat je, wat je aantreft. En uh, tijdens het vullen van de zakken viel het ons uh, enigszins tegen het volume wat het innam. Waardoor we dus uh, meer zakken hebben en uh, lichtere zakken. Oké. Okay. Uh, maar goed, dus, uh, dat, dat, uh, we konden tot 800 kilo. Uiteindelijk blijkt het nu dat ze 400, 500 kilo zijn geworden. Uh, goed, hadden we dat van het vorige week. hadden we wellicht een, een kleinere helikopter kunnen uh, oh ja. uh, reserveren. Maar uh, dit uh, is voor het plaatje wel, uh, wel leuker. En, en worden nou die zakken dan omhoog getakeld? Of landt die helikopter ook daadwerkelijk op de pier? Nee, de helikopter is al een uh, meter of tien boven de pier blijven hangen en dan gaat er een kabel uit Aha, en ja. deze wordt dan bevestigd. Nou goed, het klinkt als een behoorlijke klus nog eventjes. Um, ik ja. heb, wens u veel succes daarbij. Michiel dank Schimmel wel. van Sloopbedrijf Kolen. Goedemorgen. Ja, dank u wel. De supporters van AZ, ja, we gaan het weer over het voetbal hebben... die staan vierkant achter de spelers en Gert-Jan Verbeek. Na afloop van de afgebroken wedstrijd tussen Ajax en AZ... gingen honderden AZ-supporters naar het eigen stadion in Alkmaar... waar ze de spelers opwachten. Tegenover een verslaggever van RTV Noord-Holland gaven ze hun mening. Hoe kun nou een rode kaart geven aan, aan een speler? 12-12 buitenspeler op het veld komt. Het scheiden de regels te zijn. Ja, dat zijn ook de regels, maar het slaat gewoon helemaal nergens op. De keeper met voor hetzelfde de geld trapt hij hem wel in zijn rug, geeft hij het dwarslezen of wat dan ook, kan hij niet meer keeper. Ja. Zo. Dit zou wel eens gevolgen voor de club kunnen hebben. Voor Ajax? Ajax ja. ja Ajax. Maar dat ook voor, voor AZ misschien. Hoezo? Voor de esterman bedoel je? Ja, voor de club in het algemeen. De wat club is van het veld gelopen. Ja, omdat ze niet veilig voelden. Hebben wij gehoord. Uiteindelijk opnieuw zo. Dus dus ja. Is in de recht. Ik vind het logisch. All all all all all all all all Ik in het stadion ja. hoe, hoe heb jij het beleefd? Uh, nou ja, ik schrok. Ik uh, in eerste instantie het uh, idee dat AZ al uh, goed in de wedstrijd zat en het uh, penalty uh, hadden moeten krijgen. En uh, een paar minuten of ja, ik denk dat een kwartier later uh, gebeurt zoiets. Ja, zag je het gebeuren? Zag je eens dat het mis was? Nee, later toen, uh, toen hoorden we het en toen uh, keek ik meteen en uh, ja, zagen we dat Esther dat imbeciel aan het intrappen was. En uh, ja, dat uh, kreeg hij rood. Toen was meteen de vlam in de pan en toen ging ze dus het veld af. Ik denk dat het het is. Hoe reageerde het vak? Hoe kwaad waren jullie daarboven? Ja, Ongelooflijk uh, boos. Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. En uh, ja, ik bedoel, uh, straks na de winterstop moeten we ook meteen tegen Ajax. En dan zal je zien dat Esteban gescho geschorst is, weet je wel. Dus, ja, ik, uh, ik weet niet wat er gaat gebeuren, maar uh, het is een lastige situatie. Maar ik vind het uh, een hele goede reactie dat Verbeek meteen uh, verbeek meteen uh, van het veld en meteen onder de douche en naar huis. Bestelijk. En dan is het logisch dat je hier met een paar honderd man staat om de mannen alsnog een hart onder de riem te steken? Sowieso. Ja, daar ben je supporter voor, denk ik. Sowieso en alles wat ze, wat, ze hebben ge, wat ze tot nu toe hebben gedaan en, uh, en hoe ze het voor elkaar hebben gekregen. Nou, dat is niets meer, dan, uh, niets meer dan respect. Het had een mooie avond moeten worden. Ja had gekund, maar het diep iets anders. Ja, ja, Het NOS Radio 1-journaal, De Ochtendkranten, met Marjan Koekoek. Het kabinet wil in de strijd tegen piraterij bewapende mariniers op VN-schepen plaatsen. Het kabinet komt daarmee tegemoet aan een verzoek van de VN-voedselorganisatie WFP, meldt de Volkskrant. In het verleden hebben de Nederlandse vergatte VN-schepen begeleid naar Somalië. Maar die bescherming kan doelmatiger en goedkoper. Het kabinet denkt eraan om op ieder vn schip 10 tot 12 mariniers te plaatsen. En die zouden vergaande bevoegdheden krijgen om geweld te mogen gebruiken. De inzet van mariniers ligt gevoelig. Politiek gezien, reders zeggen dat de overheid ze te weinig beschermt tegen piraterij. Maar de ministers Hille en Opstelten willen niet dat de reders zelf beveiligers inhuren. Aldus de Volkskrant. De consument houdt de hand volgend jaar. Meer dan ooit op de knip, blijkt uit de budgetbarometer. Een drie-maandelijks onderzoek van de ING-bank. En het AD schrijft erover. Volgens die barometer is meer dan de helft van de bevolking... niet van plan om volgend jaar aankopen van meer dan 500 euro te doen. Keukens, computers, auto's of bankstellen kunnen wachten... tot het weer beter gaat, zeggen de consumenten. ING verwacht dat consumenten door de sombere stemming... 10 miljard euro minder gaan uitgeven. Het koopkracht wordt nu echt voelbaar, zegt een econoom van ING in het AD. De Belastingdienst is een groot onderzoek begonnen naar vastgoedtransacties van woningcorporaties. Dat meldt trouw. Gekeken wordt onder meer of bij de transacties de afdracht hoog genoeg was. In sommige gevallen zou er sprake kunnen zijn van fraude, schrijft de krant. Bij zeker 35 transacties heeft de Belastingdienst al geconstateerd dat er iets niet deugt. Om een objectiever beeld van de sector te krijgen... worden ook 150 andere aan- en verkopen van vastgoed onderzocht. De 70 betrokken corporaties zijn begin deze maand al ingelicht over het onderzoek. Om welke corporaties het precies gaat, is niet bekendgemaakt. Minister Kam van Sociale Zaken is kritisch over een looneis van 2% voor 2012. Dat schrijft het Nederlandse Dagblad. Kamp verwijst naar de verslechterde economische vooruitzichten. Ja, die looneis van 2 komt van de kleine werkgevers- en werknemersorganisatie RMU. De FNV had eerder al 2,5 meer loon geëist. Kamp zegt nu dat hij zich afvraagt of zulke eisen wel verantwoord zijn. Volgens de minister zijn loonstijgingen in tijden van crisis nadelig voor de concurrentiepositie... en dus niet goed voor het Nederlandse bedrijfsleven, schrijft het ND. Hij zegt ook dat hogere salarissen kosten voor de schatkist. Betekenen. En op de Schelling heeft een zeehond voor nogal wat problemen gezorgd, schrijft de Telegraaf. De zeehond was op het strand gered door een man die het dier vervolgens achter in zijn auto legde. Maar met zijn staart klikte de zeehond de centrale deurvergrendeling van de auto op slot. De man werd op die manier buitengesloten. Kilometers van huis, op het strand van Terschelling dus. En tot overmaat van ramp had de man nog een andere zeehond in zijn armen. En die zijn echt niet licht. Na meer dan een uur werd de reservesleutel van de auto gebracht... en konden de man en de zeehonden vertrekken. Waar de dieren nu zijn, vertelt het verhaal in de Telegraaf overigens niet. Ja, daar ben ik nou juist zo benieuwd naar. Wat een ja, leuke koek, foto overigens. Ja, oh, ja. Dat, dat moeten ja. we Uw nog even opzoeken. Ja. Ik ga hem opzoeken. Marjan Koekoek. -Koek. Goed, uh, nieuws van uh, 7 uur komt eraan en uh, daarna uh, zijn we er weer met het NOS Radio 1 Journaal. En dan gaan we onder andere doorpraten over uh, die uh, rel bij uh, Ajax AZ gisteravond. En uh, de huisartsen staken vandaag, praten we ook over. Graag tot zometeen.